Heeft u iets op uw lever? Hallo. Goedemiddag. Wel geklaard over de quiz? Over de quiz, nog niet. Of iets heel anders? Kan ik met klacht kwijt nog wel kort? klacht kwijt kan je altijd. Bel iedere dag tussen 2 en half 3 0800-1101. We genieten raamschouders van snelheid, inzet, doordelingsvermogen. In gesprek met Van het Hek. Tom van het Hek, goedemiddag. 0800-1101. Lijkt bij duidelijke oproep, dankjewel. Hé hey Tom, ga zo door. 1 uur. De Radio 1 Sportzomer. Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we volgen de Nederlanders. Natuurlijk zometeen Tjuran, die Martina. 200 meter series, uh, het zeilen. In ieder geval goud he, daar vandaag met plankzeilen van Wijselbergen En de Grand Prix Special Dressuur staat op het programma. En we hebben ook een nieuwe ronde van de nieuws- en sportquiz... met Walt Hoeben uit Breda. Nu eerst het NOS Nieuws. Hier is Jan van den Putten. Zeker. De politie in Groningen doorzoekt een woning in Siddeburen in verband met de verdwijning van een vrouw. Het huis waar ze woonde met haar man KSMM eh, wordt door forensie-specialisten onderzocht. In de tuin worden opgravingen gedaan. De toen 36-jarige Ilan Benchel verdween in januari 2010. Benchel en KSMM hadden volgens de politie huwelijksproblemen en Benchel wilde waarschijnlijk scheiden. Ze hadden al een afspraak gemaakt met een advocaat. Eind januari 2010 werd M opgepakt. Op verschillende plaatsen werd tevergeefs vergeefs naar Benjel gezocht. Bijna vier maanden later werd haar man op vrije voeten gesteld. KSM M heet van origine Kasper. Hij veranderde zijn naam toen hij zich bekeerde tot de islam. M vertrok vorige week naar het buitenland. De Groningse politie weet waar die is. De Afghaanse minister van Defensie, Abdulrahim Wardak, is opgestapt. Een besluit volgt op de parlementszitting van afgelopen zaterdag... waarbij een motie van wantrouwen werd aangenomen tegen Wardak... en tegen de minister van Binnenlandse Zaken. De ministers hebben volgens het parlement te weinig gedaan... om de veiligheid in Afghanistan te waarborgen. De afgelopen tijd zijn verschillende Afghaanse topfunctionarissen geliquideerd. En ook waren er steeds vaker beschietingen langs de grens met Pakistan. Na de stemming in het parlement had president Karzai nog gezegd dat de twee op hun post mogen blijven totdat er opvolgers zijn gevonden. Bardak van Defensie diende vandaag zijn ontslag in. Wie hem opvolgt is nog onduidelijk. De rechtbank in Amsterdam heeft het voorarrest van kickboxer Badr Hari verlengd. Volgens de persrechter is dat gebeurd, omdat het onderzoek naar de vechtsporter nog niet klaar is. De raadkamer heeft het voorarrest van Badr Hari met 90 dagen verlengd. En er is ook een uh, bezwaarschrift ingediend door de verdediging... tegen de beperkingen die aan hem zijn opgelegd door de officier van justitie. En dat bezwaarschrift is ongegrond verklaard. En door die beperkingen mag Badr Hari geen contact hebben met de buitenwereld. Badr Hari is verdachte in een aantal mishandelingszaken. Hij zou onder meer tijdens een dansfeest in de Amsterdam Arena... een bezoeker zwaar hebben toegetakeld. In Kamerik, in Utrecht, is ophef ontstaan over een eeuwenoude manier van belastingheffen. De dertiende penning werd vroeger opgelegd bij de verkoop van grond. In Kamerik is de heffing na 15 jaar onverwacht weer van stal gehaald, waardoor tientallen mensen bedragen van 15 tot 60.000 euro extra moeten betalen. Het geld is voor onderhoud van een kasteel. De dertiende penning bestaat ook nog in Abkoude, Baanbrugge, Loenen en Vinkenveen. Daar wordt hij nog geregeld geïnt. Veer nog, eerst nog buien. Van het westen uit breekt de zon door en het wordt een graad of 19. Morgen meer zon, nog een enkele bui en een graad of 20. En de dagen daarna droog, behoorlijk wat zon en hogere middagtemperaturen. AWB verkeersinformatie viel op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht bij knooppunt Rijn-Zweert. Drie kilometer. En tussen Den Haag en Leiden rijden geen treinen. De oorzaak is een wisselstoring en de vertraging is meer dan een uur.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 Ja, goedemiddag. Los van alle livesport hebben we hier ook nog de beachvolleybalsters Sanne Keizer en Marle Marleen van Iersel op bezoek. We is nu naar het Groningse Siddaburen. Hier zijn live vanuit Londen Dioden de Graaf en Jurgen van der Berg. Want de politie doorzoekt daar nu een woning en dat heeft alles te maken met uh, Ilham Benchel, zo heet hij. Uh, zij verdween twee jaar geleden. En die zaak waarvoor haar man tijdelijk heeft vastgezeten is nooit opgehelderd. Jan Visser van de politie in Groningen, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. De man van deze Benchel, KZM M, is uh, nooit veroordeeld, maar toch wordt zijn woning nu onderzocht. Waarom is dat? Ja, in 2010 hebben we ook al gezocht in deze woning. Toen hadden we echt uh, wat beperktere mogelijkheden uh, tot het zoeken van sporen... die uh, ja, kunnen leiden naar de vindplaats van Ilan Benchel. Uh, vorige week heeft uh, KSMM uh, de sleutel ingeleverd bij de woningbouwvereniging. Uh, en dat geeft ons een soort carte blanche om de woning nu grondig te doorzoeken. Uh, dat doen we in de woning en rondom de woning. We zijn bezig met uh, graafwerkzaamheden, we zijn de tuin aan het afgraven. We zijn uh, bezig met een uitgebreid spooronderzoek in de woning... om te kijken of we uh, ja, sporen kunnen vinden die uh, klaarheid geven in de verdwijning van uh, Ilan Benchel. En dat gaat over die woning in Siddaburen. Ik begrijp dat er ook nog een garagebox elders in het land wordt onderzocht. We hebben vanochtend nog een zoeking gedaan in Delft-Zeil. De verdachte had daar de beschikking over een garagebox. Daar hebben we wat meubels veiliggesteld. Ook deze zullen worden onderzocht op sporen. Die kunnen leiden tot de opheldering van deze zaak. Hebt u intussen al iets gevonden? We zijn nu druk bezig. De mensen van de forensische Opsporing zijn net klaar met het besprenkelen van de woning met Luminol. Daar kunnen we bloedsporen mee opsporen. Nou, de graafwerkzaamheden zijn in volle gang, eh, maar op dit moment hebben we nog, geen, uh, uh, we hebben nog niets gevonden wat kan leiden tot, uh, tot de oplossing van deze zaak. Nee. Het, het feit dat u er zo druk mee bent en alles uit de kast haalt, uh, dat betekent denk ik ook dat er sterke aanwijzingen zijn toch, nog tegen deze KSMM, hè? Nou, Na zijn vrijlating heeft het Cold Case Team, het Noordelijk Cold Case Team, heeft de zaak opgepakt. Die heeft zich helemaal vastgevreten in de zaak. Uh, Peter R. de Vries heeft uh, in zijn uitzending ook uh, uitgebreide aandacht besteed aan deze zaak. Nou, en vanuit daar hebben we een aantal tips binnengekregen, concrete tips... Uh, waarbij het, het Cold Case Team heeft gezegd... nou, nu pakken we door en nu gaan we verder met de, uh, de woning te doorzoeken. En die gelegenheid werd ons ook geboden doordat de woning leeg was. Kun je iets over die tips zeggen? Nou, concreet niet, uh, maar uh, uh, wel dat we... Uh, ja, dat het... Dat de mogelijkheid was dat, uh, dat er iets in de, in de woning zou moeten zijn. Dan wel in de tuin, voor of achter. Nou, en daar zijn we dus nu druk mee bezig. Ja. Nou is deze KSMM vorige week naar het buitenland gegaan. Uh, had u, kon u hem niet tegenhouden? Nou, hij is uh, vrijgelaten en de rechtbank heeft uh, hem geen beperkingen opgelegd. Dat betekent dat hij ga, kan gaan, staan en, uh, gaan en staan waar hij wil. En uh, ja, hij is vorige week uh, vertrokken. En, uh, maar hij blijft wel verdacht in deze zaak. En weet u waar hij is? Ja, we weten op dit moment waar hij is. En... Uh, op dit moment is het niet het belangrijkste. Uh, we zijn niet echt uh, uh, naar hem op zoek. We zijn echt op zoek naar iemand. Mensel, we willen haar graag vinden. Ja, ja, duidelijk. Goed, Nou, als er meer nieuws is, dan horen we dat ongetwijfeld via u. Jan Visser van de politie in Groningen. Gaan we naar het Olympisch Stadion, naar Andy Houtkamp. We zijn natuurlijk in afwachting van Tjurandi Martina en uh, zijn heat op de 200 meter. Maar inmiddels is er alweer een heat gelopen. Andy? Klopt, de derde. Uh, Tjurandi loopt om uh, acht minuten over half... Uh, de zevende, en dat is acht minuten over half twee. Nederlandse tijd, uh, acht minuten over half één. London tijd goede weersomstandigheden. Klein beetje bewolkt, een graadje of 17, 18, droog. En anderhalve meter... Uh, rugwind, dat is lekker. Je ziet ook redelijke tijden, zelfs ondanks het feit dat het uh, de series maar zijn. De derde serie, uh, drie man door, want de beste drie gaan door, plus een aantal tijdsnelsten, namelijk de drie tijdsnelsten van de verliezers. De drie die doorgingen, zeer tot het uh, genoegen van het publiek. Chris Malcolm uit Groot-Brittannië, een man van de Bahama's, Michael Mathieu. Een goede loper is dat ook. En de Amerikaan die heel blij was, opvallend blij, Maurice Mitchell. Want ja, dat is iemand die 2013 kan lopen. En je zou zeggen, zo'n serie, dat moet toch geen probleem zijn. Maar hij ging op de knietjes en kruis en alles en iedereen bedanken. En dus was hij blij. Hopelijk worden wij straks ook blij. We hebben nog een paar series te gaan en dan zijn we bij onze grote vriend Tjorendi Martina. Straight. Simon, mother and child reunion. We hebben dat hockeystadion Gerard de Groots. Uitslag Pakistan-Australië. Belangrijk natuurlijk voor de Nederlandse mannen. Ja, de Nederlandse mannen hebben daar indirect pas mee te maken. Omdat Australië zich geplaatst heeft voor de halve finale. Ruim als eerste in de groep. Ze scoorden in totaal 23 treffers voor deze wedstrijd, hadden ze er 16. Ze winnen dus met 7-0 liefst van Pakistan. Pakistan kan afdruipen, kan terug naar Karachi, want het was helemaal niet zoveel. Australië de sterkste dus hier, eerste in de groep, dat is duidelijk. Voor Nederland is pas belangrijk wie er tweede wordt. Dat gaat tussen Groot-Brittannië en Spanje. Vanavond om 7 uur in Londen gaat dat beginnen. Dan wordt het spannend wie er voor Nederland in die tegenstander zal worden in die halve finale. Ik denk Groot-Brittannië hoor. Voor thuispubliek zullen die Spanje wel opzij zetten. Maar je weet het maar nooit. In de studio zijn uh, aangeschoven bij ons uh, beachvolleyballers Sanne Keizer en Marleen van Iersel. Leuk dat jullie er zijn. Um, in de achtste finale, uh, bleven zij uh, van het Olympisch toernooi steken. Ze verloren van de Amerikaanse titelverdedigers Misty mee, Carrie Walsh. Zijn, zijn jullie al een beetje terug op aarde? Ja, het begint wel te komen. Ja. ja. De teleurstelling te boven? Nou, dat nog niet. <laughs> wel aan het uitrusten en alles valt zo langzaam een beetje, valt een beetje van je schouders af. Al het druk en focus van de afgelopen jaren. Teleurstelling, die, dat zal nog wel eventjes blijven. Denk. Ja, dat is ook niet zo gek als je er zo lang mee bezig bent. Want je zegt de afgelopen jaren, hier moet het dan gebeuren. Gaat het mis? Hoe lang duurt dat, denk je, zo'n teleurstelling? Ja, weet ik niet. <laughs> ik hoop niet net zo lang als de voorbereiding, want dan uh, <laughs> zitten we alweer bijna in Rio, denk ik. <laughs> maar um, ja, ik weet het niet. Het, zal, het, zal, het is anders dan uh, bij een uh, normaal toernooi. dit is wel de Olympische Spelen, dus het, uh, ja we zullen nog even balen. En hoe gaat het dan met jullie? Uh, op de hotelkamer of op je kamer uh, tegen elkaar afblazen? Uh, of, of hoe werkt dat? Hoe, hoe verwerk je dat dan? Uh, ja goed, je bent een team en uh, je, doet, je maakt samen fouten en je, en je wint samen wedstrijden. En, uh, en in eerste instantie ben je voor jezelf alles op een rijtje aan het zetten en kritisch aan het nadenken. Wat is er gebeurd en hoe kan het fout gaan? En uh, ja, uiteindelijk kom je toch bij elkaar terecht. Want je hebt elkaar op alle mogelijke manieren nodig. Om te kunnen winnen, maar ook om te kunnen verwerken. Ja. Dus uh, we, hebben dat, uh, ja, we hebben er veel over gehad. En uh, ja, je komt ook wel tot een conclusie dat je het in, uh, in de voorrondes, in de pool... zeg maar, beter had moeten doen om die loting ja. niet te krijgen. Ja. Zo uh, nuchter zijn we dan ook wel weer. dat Nu snappen was het gewoon een heen. hele zware loting, ja. Ja, ja. ja, en dat hebben we. Ja, deels is het gewoon een loting natuurlijk. Maar deels heb je het ook aan je, aan je eigen prestatie te danken. Want ja, als wij gewoon... Uh, de wedstrijden hadden gewonnen in de pool... dan, dan kom je ook een makkelijkere ja. tegenstander tegen in de kruis. Hey, hey, kan je die analyse nu al maken, eigenlijk, waar het dan uh, precies fout ging? Of moet je daar nog wat langer over wachten? Mee wachten? Um, ja, vind ik moeilijk. Um. <laughs> je mag hier gewoon <laughs> zeggen, hoor, daar luistert toch niemand mee. <laughs> <laughs> um, ja, echte analyse, ik weet niet. We hebben eigenlijk... Um, uh, op deze Olympische Spelen hebben ja, we bij, bij Vlagen wel ons, uh, ons topniveau neergezet. Maar um, ja, we hebben het in wedstrijden niet lang genoeg kunnen, vast kunnen houden. En um, ja, we weten nog niet precies waar dat dan ligt. En, um, maar ja, dat, daar zullen we nog wel achter moeten komen. Zodat we het uh, ja, een volgende keer... Uh... Dat het niet nog een keer gebeurt. Het is niet zo dat er eh, op die kamer van jullie gezegd is... en met jou ga ik nooit meer beachvolleyballen. <lacht> nee. dat nee, we zijn okay. steeds gaan wel steeds <lacht> dolgeluk. Jullie gaan wel door gewoon samen. Ja, natuurlijk. Ja. ik moet het even vragen, je weet het maar nooit. Hoe, uh, hoe komen die wedstrijden ook weer terug? Ik bedoel, speel je die wedstrijden in je gedachten nog een keer... en denk je, oh nee, daar had ik... Ja, had wordt, ik uh, maar dit? Gaat, gaat dat zo? Ik werd vanochtend wat wakker. Toen moest ik de kwartfinale nog, uh, nog op de achtste finale nog spelen. Zeg maar. Dus dan, dan ben, je wel inderdaad, uh, ben je wel aan het overdoen wat je, eigenlijk anders, ja, wat je, iets wat je anders had willen doen. Zeg maar. Je bent er wel, wel mee bezig. En dat ja, dat merk ik dan wel als ik wakker word. En denk nou oh, ik moet vandaag de achtste finale spelen. Terwijl die al voorbij is. Dat, uh, ja, soms hoop je op een tweede kans. Maar uh, ja, het moet gewoon op dat moment gebeuren. En dat is niet gebeurd. Ja. Maar kunnen jullie, uh, Marleen, kunnen jullie zo'n hele wedstrijd... dat helemaal herinneren, nog? Ik bedoel, elk punt weet je nog en denk je... had ik nou maar dit of had ik nou maar dat? Uh, nou, nee, ik heb niet dat ik elk, uh, elk punt nog precies kan herinneren, maar... Uh, ja, op je kanen, zo Ja, ja dat <laughs> is momenten wel. <laughs> ja, maar je kunt wel uh, momenten en een, een fases in een wedstrijd... Dat, uh, ja, dat blijft je wel bij, van uh, als je een paar punten inhaalt of uh, juist de tegenstander komt dichterbij, dat soort momenten, dat onthoud je wel. En dan, uh, ja, daar denk je wel over na. Heel gek was het niet dat jullie verloren, want uh, dit duo, dit Amerikaanse duo, is fantastisch. Uh, ja. uh, kijken jullie nu nog steeds met uh, bewondering naar die twee? Of? Ja, We hebben een hoop respect voor dit team. En uh, Namelijk toen wij uh, net de eerste dag met de begonnen waren, die meiden die waren al uh, Olympisch kampioens ongeveer. Dus... Ja. Uh, ja, ze hebben ontzettend veel ervaring en hebben samen al, ik denk al over de tien jaren samen gespeeld. En dat, ja, dat merk je ook gewoon. Ze zijn echt, uh, ja, het is echt een team, zeg maar, met heel veel, heel veel talent en heel veel lengte en heel veel... Ja, zulke mooie ballen, daar, daar kun je alleen maar van dromen, zeg maar. En ja, toen vorig jaar gingen we voor het eerst tegen ze spelen ook. En uh, nou, toen wonnen we een keertje. Nou, dan, je, hebt nog steeds, je blijft respect houden, maar je weet wel dat wij gewoon wel aan het niveau kunnen komen. En dat is dan ook waarmee je nu zo'n wedstrijd ingaat. Van, we kunnen het en we kunnen wel deze meiden overslaan als we ons eigen beste niveau halen. Ja. Maar ja, op een Olympische spelen die meiden staan natuurlijk ook uh, ja. boven kunnen ja. te spelen. En uh, als die een stapje extra doen, dan... Uh, ja, dat is de perfecte geoliede machine, wat, wat zij laten zien. Ja, ik denk het wel. Je hebt uh, Carrie Walsh die, uh, met er bijna twee meter, geloof ik. En, um, en uh, ja, het is gewoon de, de, denk wel de beste blokkeerster van de wereld. En um, Misty May is, is een van de beste verdedigers van de wereld. En, en samen zijn ze een perfect duo. En uh, ze zijn hier voor niks tweevoudig, Olympisch kampioen. Waarschijnlijk drievoudig, denk ik. Ja, daar gaan ze nu weer naartoe, waarschijnlijk. Ja. Dat hopen we dan nu op dit moment wel. Ja. Ja. Maar jullie, jullie willen uiteindelijk uh, natuurlijk door, vier jaar, dan naar, naar Brazilië, neem ik dan, dan maar aan. En, en nog even over die analyse. Ga je dat dan samen uitknokken, hoe dat dan verder moet en hoe het beter moet? Uh, of, of haal je daar mensen bij? Ja, dat zullen we wel... Uh, nou ja, Sowieso zullen we het met, met z'n tweeën over hebben. En um, ook met, uh, met onze nieuwe coach. Die uh, ja, zullen we ook uh, dingen gaan bespreken. En um, daar, uh, ja, daar hebben we sowieso wel, uh, wel mensen bij die ons ja. daarbij uh, daar helpen. een heel team. Ja, ja. helpt ja. Heb je ook een beetje kunnen genieten van de omstandigheden daar? Want uh, ik ben er ook een middagje geweest. Uh, het was fantastisch. Het decor fantastisch. Het stadion, 15.000 mensen over het algemeen dan op die tribunes. Ja, ja, echt een absolute genieten. toplocatie volgens mij. Ja, wij denken gaaf. ook echt dat het mooiste stadion is wat er in Londen staat. En uh, ja, we hebben sowieso altijd een hele leuke sfeer in het beachvoetbalstadion vinden we. En ja, het is hier ook weer gewoon ontzettend gezellig. En je ziet er gewoon echt dat het publiek daar ook echt is om ervan te genieten. En dat, uh, ja, dat is ik wel heel mooi. Het lijkt me ook imponerend, eigenlijk. Ik ben er nog niet geweest. Ik zie het op tv, denk wow... Wel lastig elkaar verstaan af en toe. Dan, uh... Ja, je moet af en toe wel flink schreeuwen. willen we boven de muziek en alles uitkomen. Maar het is, um, ja, het is, het was, het is wel heel geweldig. Het is, het is wel kippenvel als je zo'n stadion binnenloopt... en 15.000 man die uh, begint voor jou te gillen. ja, en, um, maar ja voor, de, voor de rest, zodra de wedstrijd begon... was het gewoon uh, alleen de wedstrijd en het veld. En, uh, en voor de rest gewoon genieten van het publiek. Nou, is het altijd wel een show bij het beachvolleybal? Maar is dit nu extreem? Um, nou het stadion is net even iets groter dan we gewend zijn. Dus het, is wel, uh, ja, het was wel de eerste keer wel enorm slik toen we het stadion inliepen. Um, ja, de, omdat er 15.000 man zit en het zit gewoon vaak vol. Uh, is de, ja, het is het een helse bouw. Want iedereen, iedereen die viert daar feest en die, uh, die uh, geniet van het beachvolleybal. En dat is gewoon ontzettend leuk om daar onderdeel van te zijn. Om daar iets te geven, zeg maar. En als je normaal... Na een lange rally en je maakt een mooi punt, dan ben je zelf al ben je heel blij en dan schreeuw je. Maar dat hoef je in dit stadion niet te doen, dat doen zij wel voor jou. Dus dat, ja. het, is heel, uh, ja, het geeft echt ontzettend keer. Het is ook een enorme reclame voor de sport, denk ik. Ja. Ook, ook wel een beetje gemop, in de zeilen. Er moest soms heel laat gespeeld worden. Jullie ook volgens mij een avondwedstrijd gespeeld. Ja. Wat ja. vind je daarvan? Uh, ja, het is wel heel erg, heel erg wennen. Ik denk... Uh, ja, ik vind eigenlijk dat, beach dat het overdag hoort. Met, uh, met zon. Met zon erbij, <laughs> inderdaad. Dat is, uh, ja, zo, uh, zo hoort de sport er eigenlijk uit te zien. Ja. Dus, uh, maar ja, vanwege... Daar da, da, da worden allerlei commerciële motieven achter vermoed. Hè? De Amerikanen natuurlijk met hun tijdsverschil en zo. Dat dat, dat de reden is. Uh, dat zou niet helemaal eerlijk zijn misschien. Um, ja, of het eerlijk... Het, het, is, het is wennen als je, om, om s'avonds te spelen, maar... Um, ja, op een gegeven moment, als je, als je eraan gewend bent... dan is het, uh, dan is het uh, net als alle andere wedstrijden. En klopt wel dat het, uh, dat het inderdaad uh, Amerikaanse primetime is dan, mm -hmm. dat moment. Dus uh, ja, vandaar dat we uh, die laatste ja. late wedstrijden hebben. Je, je mag dan wel uh, mouwen aan, zag ik, en ook uh, iets eronder. Nou, dat, ja. is dan, dat is dan in ieder geval iets. Ja, dat is wel, ik vind het niet mooi. Maar je wil natuurlijk deze sport ook gewoon uh, ja, in je Olympische bikini staan natuurlijk. Want dat is wat de sport is. En, uh, dus ja, het is niet, uh, dat je, Ik vind het niet uh, verkopend, zeg ja. maar. Maar goed, ja, als Amerika er zoveel belang bij heeft... dat het daar op de juiste tijd op de televisie is... kan ik me goed voorstellen dat het op deze manier gespeeld wordt. En voor ons... Kijk, het is voor ons een kwestie van in een ritme komen. En dan kunnen we s'avonds dezelfde wedstrijd spelen als die we s ochtends spelen. Het, is, het wordt pas heel vervelend als je s'avonds om elf uur speelt... en ochtends weer om negen uur de volgende dag. Dan, ja. dan heb je wel een uh, probleem, ja. Even over die Olympische bikini. Ja, ik, ik vraag het dan toch maar even als man. Ik, bedoel, ik zit daar ook naar te kijken. Ja, het ziet er allemaal prachtig uit. Ik zou er niet aan moeten denken met mijn figuur. Uh, hoe, hoe is dat eigenlijk? Want dat wordt wel opgelegd. Je moet daarin spelen. Ja, klopt. Maar het, ja, voor ons is het echt werkkleding. Zo, uh, zo zien we het ook. Het is, uh, het is, voor ons ook, het is functioneel. omdat het, het, het zit gewoon strak. En normaal is het warm buiten. En dan wil je ook zo min mogelijk kleren aan hebben. En uh, ja, er kan allemaal geen zand tussen komen. en zo. Dus het is al <lacht> ja, nagedacht. Ja. Het is, ja, wij vinden het, uh, het is voor ons puur werkkleding. Nee, want ik, ik, vanuit die bond gezien uh, kan ik me voorstellen, Ja, het levert in ieder geval een mooi plaatje op. Laten we zeggen, voor de helft van de wereld, op zijn minst. Um, ja, dat, dat heeft ook iets van. Uh, ja, we moeten dat dan allemaal maar zo. Maar jullie als speelsters hebben daar niet zoveel moeite mee, begrijp ik? Nee, ja, er zijn heel veel discussies geweest in het verleden. En ik hoorde afgelopen week ook alweer allerlei discussies over de bikingrote. En uh, ja, ik, ik kan er echt niet wakker van liggen. Want voor ons is het gewoon werkkleding. En nee. wij doen gewoon ons werk. En uh, ja, ze zijn wat kleiner, maar dat is het Braziliaanse model. Dat, daar speelt ja, eigenlijk iedereen in. En het het is gewoon, ja, je ziet wel als, als je iemand in een zwempak of in een bikini ziet in het zwembad. Die trekken de ja. heten aan hun broekje om het goed te krijgen. Wij hoeven dat dus niet. <lacht> dus dat is ook gewoon heel fijn. Het zit wat strakker. Kijk, ja, ik ga nu reclame maken hoor. Ja. Maar het, het zit wat strakker, zeg maar. Je hoeft, niet, uh, je hoeft het niet te corrigeren. Want dat is pas een lullig gezicht in beeld, ja. denk ik. Ja. Als je constant ja. aan je broekje zit te trekken. Ja. Ja, hm. ja, Oké, okay. nou goed, ik, ik, ik dacht, ik moet het vragen als gekomen. Nou, nee. Geeft wij gewoon een antwoord. Ja, <lacht> goed. Geeft helemaal niks. Um, research. Het en rennen nummer door. Die gaan naar de halve finales. Waren jullie er gisteren bij? Ik wel. Ja. ja. Vanavond ik niet. Maar vanavond uh, zijn we er wel allebei bij. Ja, want zij leken voor die avondwedstrijden. Dat, dat vonden zij wel lekker, geloof ik, zo te zien. Ja. Nou, volgens mij van tevoren hadden ze wel zoiets van oh jee, voor de eerste avond ja. spelen. Maar ja. ze hadden de dag ervoor gelukkig in de avond kunnen trainen. Maar uh, ja, volgens mij gingen ze vol vertrouwen die wedstrijd in. En dus ze speelde ook erg, uh, erg goede wedstrijd, denk ik. Dus. Als je naar die wedstrijd kijkt, zouden ze, zouden ze? <laughs> Ik denk het wel. In ieder geval ja. voor de medailles. En we hopen natuurlijk, uh, ja, de gouden. Ik denk maken. dat bij hun ook uh, nog zo sterk in het achterhoofd voor de vorige Olympische Spelen. Ja. Speelden ook gisteravond, dat was de ronde waar ze de vorige keer uh, ja. eruit gingen. Vijfde ja, geworden. De dat ja, dat laatste ja, wedstrijd ja. was misschien wel, ja. ja inderdaad. Daardoor. Ik denk dat ze extra fel waren en uh, dat ze nu ook echt niet, uh, niet zonder medaille naar huis uh, willen. En spreken jullie elkaar dan veel tijdens dit toernooi? Ja, we zitten ja. bij elkaar in het dorp hè, en uh, een ja, deur ernaast. Dus uh, je komt elkaar wel vaak tegen. Maar we, ja, we zijn ook geïnteresseerd in elkaar. Ik bedoel, het, het is natuurlijk ook: uh, je doet dezelfde sport en je hebt hetzelfde doel. En, ja, ik kreeg gisteren alleen maar kippenveld toen ik de jongens zag spelen en uh, toen ze hem wonnen. Dus uh, ik, stond, ik zat voor het eerst als een hooligan op de tribune hoor. Ja. <laughs> dat was erg leuk. En, en Richard heeft nog een extra motivatie. Hij wil uh, nu op het zand een medaille halen. En, en, wat hij natuurlijk in de zaal al geflikt heeft. Ja, ja. klopt. Je merkt dat ook wel aan, hè? Of toen kan hij echt fel en boos worden. Ja, dat vind ik wel mooi. Ja, ze zijn allebei super scherp, dit toen. Ik vind het heel leuk om te zien. Ja. Vast helemaal goed komen. Nou, dat zou mooi zijn als het beachvolleybal daar nog een, een medaille mee naar huis neemt. Dan is het afgelopen. Gaan jullie de, de sluitingsceremonie... Ja, dan zijn jullie bij, denk ik, ja. Ja. Kunnen, ja, we hebben de nemen. opening gemist. dus Dan ja. ja. ja. gaan we maar naar de sluiting. En daarna uh, even rust. Ja. ja. Daarna even, even, even vakantie. Ja, even lekker even echt weken. op het strand liggen. Ja, gewoon nou, lekker de zon. <laughs> lekker een stedentrip doen, denk ik. Oh. Nee, even resetten. En, uh... Misschien op wintersport? Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Alle dingen die we niet mochten de afgelopen jaren. Ja. Lekker naar de sneeuw. Even ja. genieten. En jullie zijn over vier jaar dus gewoon weer bij. Ja, dat kunnen we hier gewoon vaststellen. Ja. Dat is geen discussiepunt. Je, je weet natuurlijk nooit hoe dingen lopen. Maar wij zijn, wij zijn van plan om gewoon door te gaan jaar. Oké, okay. dat is bij Fijn. deze gezicht. Ja. Ja. Dank wel, Sanne Keizer. Marleen, gedaan. Nilssel. Dank wel. Gedaan. We gaan weer naar het atletiekstadion, het Olympisch stadion en die houtkamp. Hebben we al iets gezien van Tjurandi? Nee, nog niet. Ja, misschien uh, in de catacomben, Maar we gaan zo beginnen aan de zesde serie. En in de zevende zit uh, Tjorendi. Uh, <coughs> sorry, wat hebben we in de vorige series nog gezien? We hebben Johan Bleek aan het werk gezien. Die andere, uh, Jamaikaan, die tweede werd op de 100 meter. Hij ging makkelijk door. een Doerde uit uh, Noorwegen ook. En uh, De Barros uit Brazilië, ook een uh, aardige loper. Een opvallende man die eruit ging, een valse start maakte, was in de vijfde serie... Alonso Edward van Panama. Uh, hij maakt een uh, valse start en dan lig je er meteen uit. En het is wel de man die in 2009 tijdens de wereldkampioenschappen nog uh, zilver haalde. Dus die is er niet meer bij. Uh, tweede, of de derde Jamaikaan Warren Weir. Uh, is er ook bij, is ook door. Dus de Jamaicanen doen het uitstekend, ook de Amerikanen. En nu gaan we uh, de zesde serie krijgen waar de heren zich voor gereed maken. Dat duurt nog wel even. Met uh, Wallace Spearman, de Amerikaan. Onder andere, en uh, ja, dat is eigenlijk de belangrijkste, want dat is de enige die onder de 20 seconden heeft gelopen. En dan, daarna om acht minuten over half, gaan we dus Tjorendi Martina krijgen. En dan zijn we bij jou terug, Andy Houtkamp. Het kan eigenlijk niet meer misgaan voor Dorian van Rijsselbergen. Al voor de medal race is de windsurfer zeker van het goud in de RSX-klasse. Voor die afsluitende race sprak Ragnar Niemeyer met van Rijsselbergen. Geen vrolijk weer boven de baai van Weymouth. Het is grijs, het regent een beetje, een miezerige dag. Maar wel de dag dat Dorian van Rijsselbergen straks vanavond zijn goud in ontvangst mag nemen. Belangrijkste vraag, is hij fit en heeft hij op tijd zijn wekker gezet. Want hij moet starten, anders krijgt hij niks. De Aaron maakte me rustig wakker en uh, een lekker eitje gegeten en uh, op naar de side. Ja, want Dat is het enige eigenlijk nog, je moest wakker worden. Ja, ja en met een goed humeur uit bed komen natuurlijk. Wat vind je van het weer? Zo'n bruilerige dag. Uh, ja, het heeft wel wat, hè? <laughs> Zonnetje is beter voor surfers, toch? Ja, dat had wel wat leuker geweest. Ook voor de mensen op de tribune. Uh, tribune. Tribune. tribune. <laughs> zijn er nog extra mensen ofzo gekomen van het Nederland, van het eiland misschien, waar je vandaan komt? omdat ja, Het is van tevoren duidelijk wat er gaat gebeuren. Dus iedereen kon nog even inkomen vliegen misschien. Ja, inderdaad. Er zijn nog wat extra mensen hierheen gekomen. En er zullen wat extra mensen naar, uh, naar Londen toe komen. Dus uh, ja, dat is ja, een bonusje. Wat ik me nog afvroeg eigenlijk was van, van... jullie zijn met elkaar volgens mij vrij goed met die servers. Je kennen elkaar helemaal door en door. Zijn er nou nog mensen geweest die de afgelopen dagen hebben zitten gluren in de reglementen... om jou nog een hak te kunnen zetten? Die dachten toch van, hé, hey, het is eeuwige roep. Nee, ik denk niet dat we dat... Uh, dat dat hoeft te verwachten. Ik bedoel, het enige wat zou gebeuren is dat als iemand... als, als ik iemand expres aan zou varen en dan... Ja, dusdanig letsel of wat dan ook moet doen dat hij niet meer normaal kan lopen daarna. Dus, maar daar ga ik niet vanuit. Daar heb ik niet echt uh, heb ik niet zoveel zin in. Straks Dorian van Rijsselbergen en de medal race. Het is half twee. Ja, tijd voor de hoofdpunt van het nieuws. Jan van der Putten. Ja, de Italiaanse economie is het afgelopen kwartaal verder gekrompen. In het tweede kwartaal nam het bruto binnenlands product af met 0,7 procent. En het is het vierde kwartaal op rij dat de Italiaanse economie krimpt. De vreemdelingendetentie in Nederland is inhumaan, zegt de nationale ombudsman Meijer. Mensen die niet in Nederland mogen blijven, mogen vlak voor hun uitzetting worden vastgezet. Maar volgens Meijer zitten sommige mensen wel 18 maanden vast. Minister Leers zegt bezig te zijn met alternatieven voor de vreemdelingendetentie. Het voorarrest van kickbokser Hari is met 90 dagen verlengd. Het OM heeft meer tijd nodig voor onderzoek. Hari is verdacht in een aantal mishandelingszaken. En voor de rechtbank in Moskou is tegen de bandleden van Pussy Riot... drie jaar gevangenisstraf geëist. Volgens de aanklager hebben de drie vrouwen met hun protestact in een kerk... de gevoelens van gelovigen ernstig gekwetst. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Geen files, wel een bericht van de spoorwegen. Want tussen Den Haag en Leiden rijden geen treinen. De oorzaak is een wisselstoring. Er rijden nu wel bussen, maar de vertraging is meer dan een uur. Dit is de Radio 1 Zomer. De Borup Lekkerhorst is met de sportzomerbus bij het scoetje En u krijgt zometeen ook de nieuws- en sportquiz van ons. Maar we zijn in Londen en we gaan ook naar Londen. Maar dit keer heeft het niets met sport te maken. Maar we gaan naar het financiële hart, de city. De Britse bank Standard Chartered ligt onder vuur. De bank wordt beschuldigd door Amerikaanse toezichthouders... van illegale financiële transacties met Iran en witwassen. De beurskoers van de bank dook vanmorgen omlaag op de beurs van Londen... en zorgt voor nogal wat commotie in de Londense city. André Meijnema van de economieredactie van de NOS. Goedemiddag. Goedemiddag, Dion. Wat voor soort bank hebben we het over? Nou, Het is een van de grotere Britse banken, bekend als een wat saaie bank. Een oerdegelijke bank, een Britse bank, zonder al te veel opsmuk. En trouwens ook een van de weinige banken die onbeschadigd uit de financiële crisis is gekropen. Doordat ze een hele sterke focus hadden op uh, zaken doen in Azië en andere opkomende markten. En nou vorige week nog zei de topman Pierre Sens nog heel trots dat het zijn bank al tien jaar lang gelukt is om jaar op jaar winst te boeken. En dat ondanks de turbulente wereldeconomie en de financiële crisis. En hij zei zo, het klinkt misschien saai, maar we hebben van saai een deugd gemaakt. En nu heet het opeens een rogue institution, een schurkenbank. Heel ja. zuur dus allemaal. Want wat heeft de bank verkeerd gedaan? Ze worden beschuldigd door de Amerikaanse banktoezichthouder New York State Department of Financial Services. Dat de bank in het geheim zaak heeft gedaan met Iran. En dat is in strijd met het Amerikaanse handelsembargo. En ze zouden 60.000 transacties financiële transacties hebben uitgevoerd. Met een opgetelde waarde van zo'n 250 miljard dollar. Het wordt gezien als witwassen. Iran ira ira illegaal te financieren. Over een periode van meer dan 10 jaar wordt de bank beschuldigd. En daardoor zegt de toezichthouder... is het Amerikaanse banksysteem blootgesteld aan terroristen... drugshandel en corrupte staten. En ze haalden dan daarbij een mailwisseling... een briefwisseling boven water uit oktober 2006. Er zal een paniekerig bericht zijn rondgegaan... van de verantwoordelijken voor de Amerika's voor de, van de bank... die zij dreigen door de, door de transacties met de Iran... Catastrofale reputaties gaande voor de bank en de bank. Uh, zou mogelijkerwijs de verdenking van criminele activiteit op zich uh, laden. Was dus de waarschuwing vanuit Amerika. En vanuit Londen komt er een vrij boze reactie. Uh, zoiets als wat hebben die uh, Amerikanen niet te denken. Uh, dat ze alsof zij bepalen met wie wij wel, wel of geen zaken zouden doen. In dit geval dus Iran. Nou, en dat uh, is dus blijkbaar nu boven water gekomen. Ja, dat klinkt wel vrij ernstig. Ja, nou ja, in, in zoverre natuurlijk. Het kan natuurlijk een hoop gevolgen hebben. Ik bedoel, het kan een boete opleveren uiteindelijk van honderden miljoenen dollars. Of, of het kan zelfs in het slechtste geval leiden tot verliezen van je Amerikaanse bankvergunning. Het is dan weliswaar een Britse bank, maar die erg actief is in de Verenigde Staten. Ze zijn natuurlijk direct al uitgeroepen uh, tot een soort paria nu. Uh, het verstoort ook de hele bankaire verwevenheid. Want alle banken zitten natuurlijk met financiële lijntjes aan elkaar vast. De reputatieschade is natuurlijk groot. Het is bovendien niet de eerste bank die wordt aangepakt door de Amerikanen. Want die er erg streng op wanneer het gaat om die handelsembargo's. met onder andere landen als Iran. Dus de terroristenstaten of schurkenstaten, zoals dat heet. Ja, en op de beurs zie je zo'n uh, zo uh, nieuwsfeit dat direct naar boven uh, komen. Dan De koers die daalde, die kelderde zelfs. Op dit moment zat die 23% lager. En het zet ook de hele Londense beurs onder grote druk. Het is trouwens een heel ongewoon duur aandeel. Want één aandeeltje kostte voor de crisis gisteren, dus middag aan het eind van de dag. 1470 Britse pond, oftewel omgerekend 1850 euro voor één aandeel. En normaal is, is, is 10, 20, 30, 40 euro heel gebruikelijk, want dan is het ook verhandelbaarder. Maar voor één aandeel moet je dus gelijk al 1850 euro neertellen. Na de koers van normaal slechts 1415 euro. Dus het is niet echt een volksaandeel, of makkelijk of vlot verhandelbaar. Maar het zorgt in ieder geval voor een hoop uh, golven en, en rimpeling in de Londense financiële vijvers. En wat zegt de bank zelf? Ja, die zeggen eigenlijk dat het niet zo goed te snappen. Ze zijn zeer verbaasd over de verklaring die dan plotseling dan uit New York deze kant op kwam. Want ze zeggen: we zijn natuurlijk al tijden in gesprek met, met die financiële toezichthouder over deze hele kwestie. Het is niet zo dat we pas uh, sinds gisteren daar met hen praten. Zelfs, ik las eigenlijk dat ze misschien al meer dan een jaar aan het praten waren met ze. En zij bespreken ook de beschuldigingen, want ze zeggen die geven geen getrouw en nauwkeurig beeld van de, hoe de zaken er echt voor staan. En zij beweren zelf dat eh, bijna 100% 99,9% van de transacties met Iran volgens de regels is verlopen. En dat slechts voor 14 miljoen dollar wij geen goede verklaring hebben, akkoord. Maar wat is 14 miljoen dollar op 250 miljard? En bovendien zeggen ze wij hebben ook geen nieuwe transacties met Iran gedaan sinds het vijf jaar geleden door de Amerikanen tot no-go-area is verklaard. Want elke overtreding betekent in de ogen van de Amerikanen dat je meewerkt aan de ontwikkeling van kernwapens en. Terroristische groeperingen als Hamas en Hezbollah financieren. Dus dat mag in hemel niet gaan. Hebben we ook niet dus gedaan. Ze weerspreken we alle beschuldigingen. Grotendeels wel, ja. ja. Oké, okay, dankjewel. André Mijnema. We gaan naar het Olympisch Stadion. De zevende serie bij de 200 meter. met de Nederlander Martina. En die houdt kamp. Ja, die loopt in baan 9, de buitenbaan. En mag absoluut geen probleem zijn. Hij is de enige in deze serie die ooit onder de 20 seconden heeft gelopen. Hij liep zelfs 1982 ooit. En dat was op de Olympische Spelen. Peking toen hij uh, zilver haalde, maar hij ging met zijn tenen toen buiten de baan en werd uh, gedisqualificeerd. Dat was jammer, want hij haalde toen uh, voor Nederlandse Antillen. Voor uh, Curaçao, met name. Haalde hij toen die zilveren medaille. Goed, de Nederlandse Tillen, daar weten we hoe het staatkundig mee gegaan is. Uh, is geen uh, land meer om het zo maar te zeggen. Uh, tijdens de Olympische Spelen. En Churendi uh, Martina komt uit voor Nederland. Voelt zich ook uh, voor kwart-Nederlander. En voor de rest, uh, man van Curaçao, Willemstad om precies te zijn. Hij woont nu in Clermont, in uh, Florida. Hij traint, uh, of is lid van Rotterdam Atletiek en zijn trainer is Dennis Mitchell. En hij is zojuist voorgesteld. We hebben de zesde serie gehad waar Quinonez uit Ecuador won in een uh, nationaal record van 2028. Dat was netjes, hij is de snelste zo'n beetje op dit moment. Maar ja, de rest bolt allemaal keurig uit en uh, vindt het allemaal best. Wallace Spearman, makkelijk door, de Amerikaan. En ook Takahira... De Japanner ging door in de vorige serie. Wie moeten er allemaal tegen? Sorendi Martina lopen. Uh, uh, Mackie uit de Bahama's loopt in baan 2. Seoud uit uh, Egypte is een, een snelle Egyptenaar. Die uh, kan 2036 lopen. Uh, loopt in baan 3. Uh, Esperon uit Seychelles, die, uh, het is laatste loopnummer, moet waarschijnlijk het licht straks uitdoen. Heeft een uh, persoonlijk record, wel dit jaar gelopen van 2175. Uh, Jared Jared uit uh, Canada, loopt in baan 5. De regerend Brits kampioen op de 200 meter, we hoorden dat hij uh, flink toegejuicht werd. Uh, op het, uh, is, uh, loopt in uh, baan 6, dat is James, All James Ellington. Kei Takase uit Japan in baan 7. Abrantes uit Portugal in baan 8. En Churendi Martina in baan 9. Het mag absoluut geen probleem zijn om uh, bij de eerste drie te komen. Eigenlijk, Nobles oblige, moet hij gewoon deze serie winnen. En dan uh, gaat hij naar de halve finale. Die morgen wordt gelopen. En overmorgen de finale op donderdagavond dus. En eigenlijk heb ik hem hoog uh, staan voor een medaille. Rennie Martina. Geen valse start uh, hopelijk. En uh, dat is ook nergens voor nodig om risico te nemen in baan 9. Dus Martina. Nederlands record. 19,94. En toch een valse start. Van wie is dat? Oeh. Ik uh, denk dat het baan 5 is. Dat het uh, uh, Jared Connaughton is. Die uh, teruggeschoten wordt... En dan lig je er namelijk meteen uit. Dan kun je meteen naar huis. Dan heb je vier jaar getraind. Keihard getraind. En dan uh, is het gebeurd met je. Even kijken hoor. Nou, het is niet te zien. Ik zie hier de herhaling van de beelden. En het is uh, niet te zien wie hier uh, de valse start... Het is Knotten die 0.143 heeft als starttijd. Tjorendi Martina 0.168... Uh, die is het zeker niet. Hè? Laat ik dat uh, voorop uh, stellen. Maar ja, er wordt nu ook aangewezen Mackie En er wordt nu overlegd door de juryleden. De man met het geweer uh, uh, gaat nu naar de baan teruglopen. En die gaat iemand uh, instrueren wat hij met de kaart moet doen. Het zou kunnen zijn... Dat er gewoon een gele kaart wordt gegeven als het dermate onduidelijk is dat er echt een uh, valse start is. En het lijkt me dat dat uh, gaat gebeuren. Er wordt gekeken naar de juryleden. Ik zie een uh, jurylid aan de zijkant van de baan. Die uh, heeft uh, kaarten in handen. En wat doet hij? Hij doet uh, nog niets. Of zoekt hij nu een kaart op? Het is uh, best altijd wel even spannend. Maar ik denk dat... oh iedereen krijgt... Uh... Uh, een kaart zeg maar, maar dat betekent uh, dat we gewoon gaan starten. Een groene kaart. Uh, geen valse start, dus nou, dat is een uh, prettig uh, gevoel. Dat, uh, dat het zo uh, uh, ver niet is gekomen dat er iemand uitging. We gaan weer starten. Nou, kom op maar jongens. Ga maar die 200 meter lopen. We hebben gezien dat uh, de grote helden uh, zoals Hussein Bolt en Johan Bleek allemaal al door zijn. En ook onze grote held, uh, uh, Giorelli Martina, moet gewoon doorgaan. Dan komt het uh, allemaal wel goed. De regerend Europees kampioen op de 200 meter zal uh, zijn serie nu gaan lopen. En ook uh, regerend kampioen op de 100 meter voor Nederland. En daar komt hij ook nog vooruit later in deze week. Ze zitten er weer klaar voor. Alle zeven. De beste drie gaan door. En daarna de drie snelste. Tijdsnelste. Alle acht moet ik trouwens zeggen. Daar zijn ze weg. En goed. Martina, ja, hij lijkt al een beetje uit de bollen. Want de man naast hem, de Portugese Brantes. die uh, komt wel even naast hem. En dan kijkt Martina even naar links en ziet dat hij uh, nu wel even gas moet gaan geven. Gaat ook gas geven en gaat van de vijfde positie zo heel simpel naar de eerste positie. En nu loopt hij weer uit. 20-58. Rustig naar de finale. Ook de Japaner en de Brit gaan door. En zo zit Turendi Martina in de halve finale. En die wordt morgenavond gelopen. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De nieuws en sportvis. Die spelen we vandaag met Walt Hoeven. Die is 51 jaar en komt uit Breda. Dag meneer Hoeven, goedemiddag. Goedemiddag, vanuit Hilversum. Ja, u zit in Hilversum. Wij zitten hier in Londen. En uh, wat doet u voor de kost? Ik uh, doe, uh, op dit moment heb, uh, zit ik tussen twee baantjes in, zal ik maar zeggen. Uh, ik heb heel veel in het buitenland gewerkt... Ik ben nu weer in Nederland en uh, oriënteer me uh, misschien wel op een uh, carrière in de journalistiek. Ik weet Ach, nog niet. Hè, kijk aan. <laughs> Want u hebt altijd in ontwikkelingssamenwerking ja, gezeten, bedrijf. Ja, dat ik. klopt. Ik heb voor SNV gewerkt en voor uh, het Rode Kruis. En vooral in uh, West-Afrika. Ja. Kijk aan, en u wilt die uh, ervaringen inzetten om, uh, om eens goede verhalen te maken in de journalistiek? Misschien? Ja, dat zou misschien een heel goed uh, idee kunnen zijn. Ja, nou, ja. nou, nou ja, er valt een hoop te doen op dat gebied. We krijgen verkiezingen en dat onderwerp uh, ja. van de ontwikkelingssamenwerking uh, staat bij uh, heel veel partijen toch wel uh, hoog op de agenda. Mm -hmm. Daar is in ieder geval iets mee te doen. Um, 300 euro, dat ligt er hier aan de finish. Als u uh, in ieder geval hoger scoort dan 72 punten, want dat is de hoogste score tot nu toe, gisteren ja. neergezet. Ja. We gaan kijken hoe ver het komt. Eerst gaan we de nieuwsfactor bepalen. Daar komt hij. Oké. Okay. Job is zo niet. Toch maakte hij deel uit van het overwegend alewitische regime. Nou, dit doe je niet zomaar eventjes natuurlijk. De hoogste functionaris van het land onder de president die met zijn gezin naar een buurland weet te vluchten, daar gaat voorbereiding aan vooraf. En de premier die uh, overloopt, ja, het is een belangrijk signaal natuurlijk. De Syrische premier Riyad Hijab is overgelopen naar de rebellen... en deelt daarmee een gevoelige klap uit aan het regime van president Assad. Vraag nummer 1. Naar welk land is Hijab gevlucht? Samen met zijn familie. Uh, Jordanië. Dat is goed. Jordanië wilde zelf niet officieel toegeven... dat Hijab naar hun hoofdstad Amman was gevlucht. Maar anonieme overheidsfunctionarissen maakten later bekend... dat de premier wel degelijk in dat land is... Vraag 2. Hijab was net twee maanden premier van Syrië voordat hij vluchtte. Daarvoor had hij een andere positie in de regering van Assad. Welke functie was dat? Ik dacht minister van Landbouw. Ja, dat is goed. Gaan we door naar vraag 3. Dat is de sportvraag. De Nederlandse springruiters hebben gisteren een zilveren medaille behaald in de landenwedstrijd. Ze hadden goud kunnen winnen. Maar dan hadden ze de jump-off moeten winnen van welk land? Groot-Brittannië. Dat is helemaal correct. Vraag 4. Bij welk atletiek onderdeel plaatste Erik Kardee zich gisteren voor de finale? Mm, even denk Dat Kardee... Nee, dat, dat weet ik niet. Nee. nee. discuswerpen was het. Oh, ja. 63,55 meter gooide hij en uh, plaatste zich als laatste voor de finale. Dat wel, maar hij zit er wel in. Mooi. <laughs> Vraag nummer vijf, dat, uh, hoort, daar hoort een fragment bij. Wie is hier aan het woord? Ja. Je moet gewoon als voor het antwoord hoogst haalbaar En de tweede plek telt eigenlijk niet. Dus uh, het voelt ook een beetje als troostprijs. Maar met uh, alle vrienden en familie is het toch wel echt heel erg tof. Wie Marit, was dat? Marit Bouwmeester. Dat is helemaal goed. Ze behaalde gisteren uh, zilver voor ja. Nederland. Okay. Vraag zes, hoe heet de klasse waarin Bouwmeester zilver won? Ehm, uh, dat is. Dat is. Dat is. De uh, laser surgery? Dat is volgens mij een tv-serie waar. Uh, oh. Oh, nee, een hele nog... hele lange dingen <laughs> in gebeuren. Maar uh, <laughs> ja, ik weet niet. Kijk, laser zou ik zeggen. Van, ja, dat is goed. Maar. Um, Daar hebben we een jury voor die bergt zich daarover Kijk aan, nou, laser en laser radiaal is blijkbaar iets anders. Uh, laser radiaal was het, laser ja. klasse. Uh, laser is een eenmansbootje waarmee vaak ja. officiële zeilwedstrijden worden gehouden. Er zijn een aantal verschillende types laser. De ja. laser radiaal heeft een zeil van 5,76 vierkante meter. Dus dat is het verschil. Het moest echt laserradiaal zijn. Ja. antwoord is derhalve fout. Okay. Dan gaan we naar vraag 7. En u weet dat u kunt, uh, daar uh, vier punten, maximaal vier punten kunt verdienen. Ja. U krijgt hints over een persoon uit het nieuws. Dus is de vraag wie bedoelen we? U zegt stop als u denkt het antwoord te weten. U krijgt geen herkansing. Hè? Wel goed nadenken. We zoeken dus een persoon. Hier komen de aanwijzingen. Yep. Vier. Ik was een professionele hobbyist. Drie. Ik was onaantastbaar, maar nu heb ik niets meer. Schering gaan. twee. Dan, dat is uh, twee... veel overtuiging. Ja, dat is met heel veel overtuiging. Voor twee punten zou de aanwijzing zijn geweest. Ik ging van uh, politieman naar uh, banktycoon. Mm -hmm. En voor één punt um, curatoren eisen 20 miljoen van mij. En het antwoord is inderdaad Dirk Scheringa. Oké. Okay. Komen we op uh, 7 in de Factor. Dat is het uh, aantal waarmee we zo meteen gaan vermenigvuldigen in deel 2 van de quiz. Do you really wanna dance to this song? gewoon hoor. Marty Graveyard, do you really want to dance? Hoogste score tot nu toe 72. Hij maakte er net 7 van in de factor. Walt Hoeven, 51 jaar uit Breda. En als je dan snel uitrekent, dan moeten in ieder geval 11 vragen goed zijn. Hè? Dan gaan we over die 72 heen, maar uh, meer is natuurlijk nog veel beter. Ik doe mijn best. Er komen nog wat kandidaten voorbij. Nou, ik ga maar weer even snel die spelregels uitleggen. 90 seconden de tijd. De vraag wordt gesteld, moet ook helemaal gesteld worden. Dan het antwoord het liefst en anders pas. Oké. Daar komen ze. De Nieuws en Sportquiz. Welke crimineel hoeft niet langer in de extra beveiligde inrichting in Vught te zitten? Dino Sorel. Is goed. Automaker Spijker eiste 2,4 miljard euro. Van wie? Van General Motors. Goed. De hockeyvrouwen wonnen gisteren met 2-1 van welk land? Groot-Brittannië. Is goed. Welke Amerikaanse acteur heeft zich ingezet voor de Venezolaanse president Chavez? Sean uh, Penn. Goed. Nederlandse mariniers geven cursus aan de kustwacht van welk Afrikaans land? Uh, Djibouti. Is goed. Wel, bij welke instantie blijkt er zijn geknoeid met de pensioenen? CBR. Goed. Italiaanse voetbalclub Fiorentina wil welke Nederlandse voetballer hebben? Weet ik niet, pas. Ryan Babel. Een medewerker van de NS is geschost omdat hij wat van het spoor haalde? Een gewonde zwaan. Ja. Studenten in Nederland worden gewaarschuwd voor welke besmettelijke ziekte? De bof. Is goed. Op welke dieren mag voorlopig niet worden gejaagd in Noord-Holland? Weet ik, Pas. Zijn damherten. De Twitter-account van welk persbureau blijkt te zijn gehackt? Reuters. Is goed. In welk land heeft de politie afgelopen weekend duizenden illegalen opgepakt? Eh... Uh, uh... Zeg anders pas. Pas. Griekenland. De bodyguard van welke terrorist blijkt al jaren in Duitsland te wonen? Uh, van... Uh, uh... Ja, ja, ja. Met, met, die, met, die, met die hoofddoel. Ja, ja, ja. <laughs> Sorry, Pas. Laden was het. In oh, welke stad stomst. sprong een dief in de Rijn om aan de politie te ontkomen? Dat is de laatste. Uh, um. In welke stad sprong een dief in de Rijn om aan de politie te ontkomen? Leipzig? Nee, dat was in Arnhem gewoon, Ach. in Nederland. Ja. <laughs> uh, we moesten er elf hebben en de vraag is, is dat gelukt? Want factor oh. 7 maal ja. 11 is in ieder geval 77. Dan gaan we over de hoogste score heen. Uh, die staat op 72. Uh, Dione, ik vrees dat het niet gelukt is. Ai. Nee, het zijn er negen. Ach, ja. toch iets te veel tijd verloren ja. met het nadenken. Ja, ja. inderdaad. Ja, en die man ja, ja, ja. met die hoofddoek, ja, dat kunnen we niet <laughs> goed doen. Nee, nee, daar zijn we. er zoveel van. <laughs> nee, je hebt me gelijk, ja. ja. Ja, jammer, jammer, jammer. Ik vind het alleen leuk om mee te doen. Dat, uh... Nou, goed... Dat is dan de prijs, sowieso. U hebt meegedaan. Ja. En u krijgt ook de normale prijzen ja. mee. Dus de kaarten voor beeld en geluid. En een prachtig sportboek van de mannen van andere tijden sport. Oké, okay. en, en de groeten aan Tom. Ik heb hem een paar keer aan de lijn gehad een in gesprek met. Oh ja. Oh. En uh, ook een paar keer uitgezonden. Dat is hartstikke leuk. Dus... Kijk aan. Nou, straks weer bij de telefoon. Hij komt straks om uh, vlak voor twee wel even met zijn oproepen. En, uh, en dan vanmiddag ga bellen. ik vanuit dat u er weer in zit. <laughs> en alleen maar positief bent over de klits. Klagen klisch. dat u ja. niet gewonnen hebt. Veel plezier. jo bedankt. Hè, de Radio 1 Sportzomerbus. En die Sportzomerbus staat nog steeds aan de kade in Elahuizen. bij het Scoetjeszielen. En Deborah Plekkenhorst is daarbij. En dan mocht ik toch zomaar even met omroep Friesland hier de Vlussen op. om te kijken waar alle Scoetjes liggen. En dan liggen ze dus verspreid. Ja. Over het meer eigenlijk. Fantastisch schip. En ik sta hier met iemand van Wausendt. Je moet toch echt wel een beetje wat kunnen om hier op zo'n scootje te kunnen zeilen? Nou ja, je moet wel een beetje, een beetje inzicht hebben in zeilen en, en varen natuurlijk. Nou, dat zit er goed in, denk ik. Ja, nou ja, gisteren niet. Want ging het niet goed. Nee, hè? Dus... Ben je een beetje in de Achterhoede, hè? Ja, helemaal in de Achterhoede. Daar waren we niet blij mee. En we hadden er voor, uh, voor het seizoen hadden we er juist een heel goed gevoel over over deze combinatie, maar ja, dat, dat, dat deed het niet. Dus dan uh, word je ja. Ja. En Waar gaat het mis dan? Heeft dat te maken met het weer of met hoe jullie op elkaar zijn ingespeeld? Nou, dat heeft vooral uh, met, uh, met de tuigage te maken. We hebben wat veranderd en uh, ja, dat is niet, uh, niet goed uitgepakt. Nee, tuigage, want ik, als ik er zo naar kijk, dat is Koetje een enorme mast. Heel veel ja, touwen die dan weer naar, naar beneden lopen. Waar, waar zit het dan niet goed, zeg maar? Nou, dat zit vooral in, in de rakbanden, waar, waar het zeil mee aan, aan de mast zit. Nou ja, die staan daar niet goed en dan krijg je een ander model in het zeil en dan uh, dat gaat niet goed. En is dat dan nog op te lossen op zo'n korte termijn? Want jullie moeten elke dag weer uitvaren. Ja, nee, dat, daar zijn we nou wel mee bezig geweest en we hopen dat het nou weer beter is. Daar kun je natuurlijk aan doen, maar ja, dat, daar zit wel een beperking aan natuurlijk. Ja. Als het zeil niet goed is, we uh, uitgezeild is, ja, dan houdt het op. En het zijn natuurlijk de oude schepen waar je ook weer niet van alles aan mag veranderen. Je kan er niet een heel modern zeil weer op gaan zetten. Nee, maar dat willen we ook niet. Nee, hè? Nee, want dan, dan, gaat, uh, nee, dan gaat het mooi eraf. Ja, dan wordt het echt. Uh, het zijn al race machines, maar uh, dat wordt dan nog steeds. Uh, nee, dat loopt dan helemaal uit de hand. Dat willen we niet. En hoe, hoe zit het er vandaag? Als je om me heen kijkt, ja, het, het is een prachtig meer. heel wijd. Ja, waar je kijkt, uiteraard alleen maar water, want dat moet ook. Maar, maar wat zijn een beetje de vooruitzichten voor vandaag? Nou, een dikke bries. Dus dat wordt weer hakken vandaag. Zo. Ja. ja, dat wordt weer werken. Maar dat is niet erg. Maar hoort erbij? Dat hoort erbij, ja. ja. En, en wat is jouw taak dan aan boord? Nou ja, ik zit uh, voor op het schuurtje. Wat bij de lier en bij de halzen en wat op het voordek. En, uh, ja, dat is mijn functie. Wat uitkijken, proberen. En dan zijn we weer terug aan, uh, aan land. die ja, grond onder de voeten. Dat voelt toch altijd wel lekker hoor. Elke, elke lok van onder op Friesland. Ja, dat dat het is een ontzettend mooi om te zien als je dan op het water bent. Maar hoe leeft dat hier? Nou, dat leeft enorm hier. Ik denk dat uh, bijvoorbeeld bij de eerste wedstrijd in Gouw heb ik geschat dat er ongeveer 25.000 mensen zitten te kijken... op allemaal bootjes, uh, naar die scootjes en die vinden het heerlijk. Ja, het, het, het is iets van, nou ja, 1836 is de eerste wedstrijd, uh, gevaren. Dus dan, dan, dan, dan weet je, dat heeft altijd geleefd hier. Vroeger werd het toch georganiseerd door een kastelein. En die nodigde dan die schippers uit, want die, die namen ook nog wel eens een paar... En dan, dan, dan werd er gezeild en dan kwam iedereen even kijken. En, en, en, en dat is zo gegroeid, nou, organisatie gemaakt, allemaal gemoderniseerd. Maar eigenlijk doen we het nog steeds op de oude manier, ja. Ja. Nu is het een mooie dag voor Friesland. Uh, Epke Zonderland vanmiddag in actie, maar het bouwmeester gisteren Zilver. Uh, we hebben het Kaatsen in Friesland, of we, het is natuurlijk niet van ons... maar nou, meer van op, jullie, om op, het zomaar even te op, zeggen. Ja. Uh, het Virolde Jeppen, spreek ik het goed uit? Ja, ja, ja. Maar wat is dat met Friesland? Dat is dan toch ook een beetje de sportprovincie van Nederland zo langzamerhand. Nou ja, het heeft drie eigen sporten uh, waar je nog het een en ander uh, mee doet. Maar tegelijk de andere sporten. Dus ook, he, de, de profronde van ter Veen trekt ook 50.000 mensen. Uh, de PC-finale van het Kaasen trekt de 10.000 mensen. Zo gaan we maar door. We hebben evenement aan evenement. We hebben oude, oude evenementen gedaan. En nu doen we, organiseren we steeds in Friesland ook nieuwe evenementen. En die zijn zo leuk dat dat doen we ook elk jaar weer. Dus we hebben het alleen maar druk met evenementen hier. Is, uh, dit is... De, de zomers in Friesland zijn, zijn heel druk. Wij doen al uh, uh, sportzomerprogrammering uh, toen jullie nog niet eens bestonden. Wij komen er een beetje achteraan huppelen, <laughs> ja, zeg maar. Ja, ja. Nee, maar, uh, nou, om, Omdat het helemaal leeft de mensen. De mensen willen allemaal weten wie heeft het scootersielen gewonnen? Wie heeft het PC gewonnen? Wie heeft het Vierlepper gewonnen? Dat, dat, dat wil je allemaal weten. ook die profronde. Wie heeft het gewonnen? Sneekweek, uh, he, duizend bootjes varen daar. Dat, dat, dat, dat, dat, dat hoort er allemaal bij. Dat is, uh, ja, ja. En wie gaat vandaag het scootersielen winnen? Uh, snake. Ja, ja, die ja. hebben er al drie, hè? Ja, maar die, die, dat is veruit de sterkste. De, de eerste en de laatste die weten we. En die andere twaalf is heel spannend. Dit wordt de, de mooiste scootsiewedstrijd, want je hebt uh, hier heel veel ruim water. Het is windkracht 4-5. En morgen zakt die wind weer in. Dus dan krijg je uh, slobberende wedstrijden die minder leuk zijn. En dit wordt echt de leukste wedstrijd uh, van, van deze 14 dagen. Ja. Dat is ook de mooiste term die ik tot nu toe heb gehoord: slobberende wedstrijden. Ja. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Elke lok van Omroep Frieslo aan de slag zou ik zeggen. Kop van elkaar. We gaan naar Tom, want die is net aangeschoven. Je krijgt trouwens de groeten van Walt Hoeben. Ja, uit ja. Breda. Ja, die belt heel vaak naar de klager. Hij ja. zit nu alweer klaar, dus... Uh... Hij <laughs> kan Hij heeft niet gewonnen, maar uh, het is niet zo klaar. hij belt sowieso. Hij dan. belt ja. sowieso. Hij uh, belt 0800-1101. Zes dagen nog. Het is aftellen met het klagen, Dus uh, wie gespaard heeft... Uh, nu bellen, want straks kan het niet meer. Soms komen ze er niet eens doorheen. Het is er steeds voller aan het worden. Ik heb het idee dat een van de kranten een soort actiegroep is begonnen... om jou uh, dagelijks een uh, soort nationale klaagman te uh, laten zijn. Hè? Zullen we eerst eens even de sportzomer afwerken... en er daarna dan eens even over hebben? Maar je wordt genoemd, toch? Ja, je wordt, ja, je naam wordt je genoemd. genoemd. 0800-1100. Kan je ook overklagen dat het vooral niet moet gebeuren. Elke dag in de Radio 1 Sportzomer. Nee, heb je wel een oog dicht gedaan of nacht? Erben Wennemars. Nou, ik schat dat ik een half uur heb geslapen. Op zoek naar verhalen voor en achter de schermen bij de Olympische Spelen. Voel je zo'n relaxte sfeer. Wat is dat toch bij die atletiek? Elke dag in de Radio 1 Sportzomer. blij dat ik er ben met Erben Wennemars. We zijn relaxed, maar dit is een stilte voor de storm. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.